Dit is Radio 1. 7 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Nederlandse autoriteiten houden de Amerikaanse ambassade... nauwgezet op de hoogte van terreuronderzoeken. Dat blijkt uit de Wikileaks-documenten die de NOS in bezit heeft. Ook vertrouwelijke informatie wordt vrijwel direct doorgespeeld. Zo krijgt de Amerikaanse ambassade de namen van terreurverdachten te horen... terwijl de huiszoekingen nog bezig zijn. Soms zijn de Amerikanen zelf verrast over de snelheid waarmee dat gebeurt...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 Het weer het is bewolkt en regenachtig. In de loop van de avond wordt het droger. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan ongeveer 6 graden. Dit was het NOS-journaal. ANUB Verkeersinformatie. Er staat nog 70 kilometer aan file. Dat staat eigenlijk allemaal in, uh, bij Rotterdam en Den Haag. De spits is daar uitgedraaid op een infarct. De A13 richting Rotterdam is namelijk voorlopig dicht bij de Alfred Berkelein Rode Reis door een uitgebrande vrachtwagen. En ook alle wegen die aansluiten op de A13 die lopen vast. En ook de omrijroutes via het Westland leveren heel veel verdraging op. Begin begin even met de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Daar staat 7 kilometer voor Delft-Zuid. Daar is de weg voorlopig dicht, waarschijnlijk tot 9 uur vanavond. De weg moet daar opnieuw worden geasfalteerd. Verkeer richting Rotterdam kan beter omrijden via Gouda over de A12 en de A20. De andere kant op loopt het vast voor Delft-Zuid 4 kilometer. En daar is één rijstrook dicht. Door alle perikelen op de A13 loopt het ook vast op de A20 vanuit Gouda. Tussen Nieuwkerk aan de IJssel en knoopend Kleinpolderplein 11 kilometer. Bovendien is er verderop een ongeluk gebeurd. Er staat voor Maasdijk 5 kilometer. Daar is de weg helemaal dicht. U wordt er langsgeleid via de af- en oprit. Recent onderzoek wijst uit dat veel ondernemers te veel betalen voor hun accountant. Cubus spreekt voor standaardwerk een duidelijke prijs met u af. Cubus vierkant achter uw zaak.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 Goedenavond en welkom. Among Horses and Men, dat is de titel van de nieuwe documentaire van onze gasten... die ze draaiden in de woestijn van de Amerikaanse staat Nevada... waar jonge gedetineerden op een wel heel bijzondere manier... worden voorbereid op hun terugkeer in de maatschappij. Het vangen en temmen van wilde paarden. Hier is Marjolein Boonstra. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, we hadden het net even over het feit dat we allebei uit Groningen komen... en dezelfde middelbare school hebben bezocht. Ja. Heb je ook ooit eens een wild paard bereden daar in het noorden? Ja, toevallig. Nou ja, wild paard niet. Maar wel, ik, ik, mijn zusje zat op paardrijles, dus ik zou ook op paardrijles. En toen? En toen viel het paard over een emmer en toen... Het paard viel over een emmer. Ja, die struikelde over een emmer en toen kwam ik onder het paard... en toen dacht ik, ik geloof dat ik niet op paardrijden moet gaan. Gelijk heel bang. Ja, want ik, ik, nou ja, ik sprak niet aan. Nee, en hoe oud was je toen? Ik denk elf. En was dat in de Aduward? Nee, bij... nee, nee, nee, nee. Ik woonde in Groningen toen... en dat was bij Hommers in Haren. En die had een, een, een paardenzoeterij. Ja, ja. En je vertelde dat toen je iets ouder werd, dat jullie naar Aduard ja, ja, ja. naar het platteland uh, ja, verhuisden. Ja. Waarom eigenlijk? Nou, ruime wonen en uh, uh, ja. een wijdse uitzicht. Niet zo wijd ja, als ben, in ja, Nevada. Maar... Nee, een wijdse uitzicht. En inderdaad, uh, ja. We wonen altijd op de Westerhaven. Uh, ja. Hou je van het Groningse platteland? Ja. ja. Je bent ook heel Gronings, hoor ik nu. Ja, ja. Ja, ja. ja, dus uh, geen paardenmeisje geweest, maar die zussen nee. van jou ja. wel. Uh, als we naar het nieuws gaan, hè? ik liet je net uh, de 101 zien. Uh, staat daar iets tussen voor je, vroeg ik je. En je verwees gelijk naar het hoger pensioen voor de havenwerkers. Ja, als de, uh, ik heb een film gemaakt in de haven van Amsterdam. En ik heb veel havenwerkers gesproken. En ze uh, nou ja, hebben gewoon uh, een zwaar beroep gehad. Dus, uh, en vaak niet ruim voor betaald. Dus Als iets me aanspreekt dat ik denk, van, nou, de, de, de, dat is oké. Okay. Ja. Wat was toen de aanleiding dat je uh, die film ging maken... over die Amsterdamse havenwerkers? Uh, de reden was dat ik... Uh, de, uh, ik zocht eigenlijk wat is er nog over van de haven van Amsterdam. Dus ik ben daar s'nachts rond gaan lopen en overdag om rond te dwalen... om te kijken wie bewonen nu dat gedeelte van de stad... En waarom bewonen ze het nog? En uh, nou ja, uh, toen ben ik oude havenwerkers mee, uh, tegengekomen... die daar bijvoorbeeld alleen al lopen vanuit, vanuit een soort melancholische terugblik op hun eigen leven. Dus je, je komt prachtige verhalen tegen daar in de haven. Dat is nu weer uh, een paar jaar later, hè. ja. Dus uh, ja, dat is nu is er al veel nieuwbouw. Maar toen was het echt een verlaten, donker gat in de stad. wat niet meer uh, gebruikt werd. Zeg maar. Dus die mannen hadden geen werk meer. maar gingen nog wel terug uit nostalgisch zo. Ja, ja, ja, die gingen terug naar de werf. En dan uh, ja, zeiden ze ook: ja, ik hoor gewoon de geluiden. Amsterdam-Noord was vroeger ontzettend uh, levendig natuurlijk. En overal uh, zag je lasfonken en uh, hoorde je dat lawaai van die scheepsbouw. Het was een een hele bijzondere wijk, eigenlijk. Dat is nu helemaal stil. Ja, ik, ik heb deze film niet gezien, maar de film waar we het straks over gaan hebben, uiteraard wel. Die van de Amerikaanse gevangenen in Nevada, die je hebt gevolgd. En die daar uh, paarden, wilde paarden aan het trainen zijn. Maar ja. als jij het beeld beschrijft van die mannen in die haven, zie ik diezelfde mannen, zo ongeveer. Klopt ja. dat ook een beetje? Nou ja, het, ja, het zijn wel. Uh... Uh, nou, dat is even een grote overstap. Nou, <laughs> Gevangene... groot en veel man. Om even het, het... Uh, ja, het zijn wel, wel stoere mannen die, uh, die, die bepaalde keuzes in hun leven maken. Maar het is wel een andere keuze. Ja. Uh, ja. Het is echt onvergelijkbaar. Is, is dat uh, een manier hoe je wel vaker werkt? Dat je echt zo, om nog even naar die haven terug te gaan... daar dan rondloopt en kijkt wat er te halen valt? N nou... Um... Ik vind het interessant om naar plekken te gaan die eigenlijk op een soort nulpunt zitten. Dus die eigenlijk stil liggen uh, in, in, in wat er geweest is en wat er komen gaat. Mm -hmm. En zo, of, Daarom vond ik het ook interessant om bijvoorbeeld na drie maanden naar New Orleans te gaan. Om te kijken, oké, okay, de, de, de pers is weg. Uh, en de stad is uh, ja, nog niet herbouwd. En wie leeft er dan nog? Dus ook... ook als vervolg op haven ben ik naar, bijvoorbeeld naar New Orleans gegaan. Ben ik s'nachts rondgelopen, er was geen elektriciteit meer in de stad. En gewoon kijken, wie kom ik tegen en waarom zijn ze hier nog. En toen kwam mijn nieuwe ook alweer, John en Mary. Ja, toen kwam ik John en Mary. Tegen. Ja, ja. Maar ook en die andere film van mij, Keep On Stepping, waarin ik ja, bandieten tegenkom of uh, uh, ja, allerlei soorten mensen die toch uh, niet weg willen van die plek. Ja. En, uh, dus situaties die, nou ja, rampen die zijn geschied, je zou ja. natuurlijk uh, het feit dat daar nauwelijks meer werk is in de haven ook als we een ramp kunnen zien. Ja. en dan ga jij terug na de ramp en wat is daar veranderd en wat is daar ja en voor de mensen die er nog wel zijn, waarom zijn ze hier nog en wat houdt hun gaande of wat houdt hun hier en uh, nou, je komt er vaak bijzondere mensen tegen, want het is dus niet direct een, uh, een economische reden of uh, ja, ik, ik, mensen die soms ook meer nadenken of vreemder zijn. Of, uh, ja, ja. ja. vind het fascinerend. Ja. Uh, trouwens, jouw films zijn voor een groot deel te zien. Gewoon op je site, hè? Mariboni. Ja, Mariboni. Uh, punt... ja. Mariboni.nl ja. ja. Niet tijdens de uitzending gaan doen, maar straks na de uitzending. En luisteraars kunnen zich trouwens ook melden. Kunt vragen stellen of opmerkingen plaatsen door naar onze site te gaan. Dat is de Kunststof.nl. Marjolein en is dus onze gast. Uh, ze maakt zo'n uh, twee documentaires per jaar, volgens mij. Dat is veel. Dat is een luxe. Ja. ja. Nou ja, de, die grootste documentaires zoals deze... Uh, die, daar maak ik een van in de drie jaar. Maar daartussendoor maak ik... Uh, ja. Er ook nog wat. Ja. ja. ja. Among Horses and Men. Dat is dus je, je nieuwe film. Uh, aanstaande donderdag, vanaf aanstaande donderdag... te zien in de filmhuizen. Uh, en nou, zoals gezegd... Uh, uh, ben je daar waar een ramp achter de rug is? Of uh, je hebt ook een paar keer gevangenissen bezocht. Je hebt dichters in gevangenschap uh, gefilmd, gesproken. En nu um, ben je opnieuw in een uh, gevangenis terechtgekomen en uh, nou ja, heel bijzonder. In Nevada. Ja. Eigenlijk zou je herken je het helemaal niet als een gevangenis. Nee. Hoe kwam je daar terecht? Nou, ik, ik ben wel geïnteresseerd in, als je jarenlang opgesloten wordt... Um, hoe het dan is om geen fysiek contact te hebben. Dus dat, dat, vind ik, uh, dat was een beetje iets wat overgebleven was uit die vorige film. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? En is er een oplossing voor? En, ja, die, wat de, bedoel je eigenlijk precies met fysiek contact? Nou ja, je bent, je bent ontheemd. Je hm. bent weg van je familie, je kinderen. En uh, je, je zit vaak in een, in een situatie waarin het vrouw opboksen is, maar waar uh, weinig uh, fysiek contact is of heel bruut of agressief. Er is niemand die je liefdevol aanraakt. Dat kan ik niet zeggen. Dat weet ik niet. Maar dat zal niet veel zijn. op de nee. jongens? Uh, nee. Dus, uh, nou ja, en toen vond ik dit. Ik bedoel, het is tegenwoordig gebeurd het meer dat er dieren worden toegevoegd aan een gevangenis. Een vrouw gevangenis in Rome bijvoorbeeld. Die, die dames krijgen poesjes en hondjes. Nee. Dus, ja. Maar ook omdat uh, ja, ze moeten eigenlijk in die periode ook een soort reflecteren en terugkomen bij zichzelf. Dus ik denk dat het een hele bijzondere oplossing is eigenlijk. Ja. Dus het, ik was benieuwd. Van, is dat de oplossing? En uh, wat leer je daar? En uh, daarom ben ik daar naartoe gegaan. En hoe hoorde je daarover dan? Uh, ik hoorde er niet over liep Jans de research voor mij en die vond dit vrij snel ja. en het ligt me geweldig. Ja. Dus, ja. ja, het spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding en uh, nou ja, een filmgenieker onderwerp kun je ook bijna nee. niet voorstellen. Gedetineerde ja. uh, die wilde paarden trainen en die wilde paarden is geloof ik nogal een probleem hè, in de Verenigde ja, Staten. Ja, die zijn dus een overschot en dit is dus een soort programma waarin die paarden dus ter, uh, eerst getraind worden tot een te bereide paard, hè? saddle horse, zoals dat te zeggen. En dan kan je die ter adoptie uh, uh, kopen. En dan ben je wel verplicht om het paard een jaar te houden... en dan mag je het pas doorverkopen. Dus ze we willen wel proberen die handel tegen te gaan. Maar het is dus een oplossing voor de state Nevada, zeg maar. En voor... Uh, Hopelijk voor gevangenen die dat ja. moet werk moeten doen. En, en nu zie je daar in beeld een, een prachtige man, Hank <coughs> Curry. Dat is de man die, die daar nou ja, de directie voert en, en het allemaal regelt en, en uitlegt. Is hij ook de man die dit allemaal heeft bedacht? Hoe... Nee. Nee, maar hij is rodeo-rijder en weet heel veel van paarden. En is een uh, bijzonder, uh, hele bijzondere observator. En... Uh, ja, ik denk dat het voor ons allemaal goed zou zijn om een cursus bij Henk te doen... als het gaat over geduld of uh, uh, ja, dichter bij uh, management... of hoe je moet managen te komen. Ja, het is ja. Een, uh, ja, want het is niet alleen maar goed voor gedetineerden. Dus nee. zou iedereen... Je hebt toch ook in Nederland tegenwoordig trainingen om met, met koeien op stap te gaan? en dergelijke? Ja, dat... of met, ja, of met schapen. Ja. Ja, en in Amerika heb je geloof ik ook gedetineerden die honden moeten... Dresseren. Of, uh... ja, het zou kunnen, ik ben ah. er niet geweest. Ja. Maar goed, heb jij trouwens iemand die, die echt voor jou op zoek gaat uh, naar, naar onderzoek? Nou, ik heb laatst tijd veel met Lies gewerkt en toen heb ik de productie er ook overgenomen. Ik heb, dit was de tweede keer dat ik met Valerie als producenten werkte. Uh, ja, als je ja, mensen helpen mij, natuurlijk, er is een crew. Ik bedoel, je doet het niet alleen. Dus... Nee, dat begrijp ik. Maar of er dan iemand is die echt uh, op zoek gaat naar onderwerpen voor Marionette, nee, nee, nee het onderwerp denk ik zelf. Maar dan is er wel een vraag om iets te researchen... en dan probeer ik dichter bij mijn onderwerp te komen. Ja. Maar goed, toen kwam jij daar als Nederlandse vrouw in Nevada... bij Hank Curry. Ja. Uh, in eerste instantie zonder camera, neem ik aan. Ja, met een fotocamera. Ja. Ik ben en... ook fotograaf, dus het is, dan neem je natuurlijk wel je camera mee... als je naar zo'n plek gaat. Ja. ja. En zoals gezegd, het is een filmgeniek onderwerp. Waren er niet al tal van Amerikaanse ploegen voor jou geweest? Nee. Oh, dat verbaast me dan. Ja, ja waarschijnlijk ook. Uh, nee, dat verbaasde me niet. Nee? Maar. nee, omdat je nu zo vraagt, nee, daar heb ik me destijds niet over verbaasd. Hmm. Nee. En uh, stonden ze open voor jouw verzoek? Nou ja, ze vinden het wel raar. Kijk, ze vinden het raar dat je vijf dagen komt researchen... en dat je weggaat en dat je dan zegt, nou misschien krijgen we geld voor dit onderwerp, we gaan <coughs> een scenario schrijven. En toen kwamen we weer terug, en toen kwamen we nog een keer terug... en toen kwamen we nog een keer terug, uh, om dus dat proces te volgen. Mm -hmm. Dus we zijn drie keer daar geweest om de film te draaien. En uh, ja, dat vinden ze heel raar dat je met zoveel geduld zoiets opneemt. Omdat ze dus vaak in Amerika toch dingen sneller... als een soort reportage maken... en niet zo lang op een onderwerp, uh, aan een onderwerp werken. En ze zijn natuurlijk sowieso dit soort films helemaal niet gewend. Nee. Want het is een heel... Uh, sobere film uh, traag, uh, hele mooie prachtige uh, beelden. En, uh, en al dat gedoe op die ranch. en dan uh, onderbroken met interviews die heel sec zijn opgenomen, uh, en je hoort niet alles, je komt niet alles te weten over die mannen. En je gaat steeds een, een stapje verder. Um, hoe, hoe ga jij te werk? Ik bedoel, je bent daar uh, eerst uh, naartoe Het leuke van interviews vind ik dat je niet weet wat het antwoord zal zijn. Dus uh, ik had de jongens wel gecast. Dus, uh, dus ik heb wel korte interviews met hun gehouden. Want je doet toch eigenlijk een soort speelfilmcasting. Je zorgt voor de good guy, de bad guy. Uh, je legt er toch een soort schabloom op van een fictiefilm. Zeker als het iets 70 minuten duurt. Hey, Kun je, je weet... het kort even de good guy en de bad guy schetsen? in de film? Nou, de bad guy is Gilbert. En Gilbert, die, dat is iemand die als je aan hem vraagt... van uh, hoeveel gevangenissen ben je geweest? Dus dat vroeg op een gegeven moment... En die dan als tegenantwoord geeft naar een lange pauze in deze staat. Ja. En vervolgens. En dan zeg ik, hoe is het dan in die other states? Zegt hij wel, in Arizona five. En in California six. Ja. En dan komt hij op twintig uit. Met van die geweldige pauzes. En ja, maar dat is wel En dat je. Nou ja, dus dat is de bad guy. En dan heb je ook wel de good guy, wat Charles is, die gewoon uh, als militair werkte op een vliegbasis. Zijn vrouw was gescheiden, was bij hem weggegaan. Hij had een promotie gehad, te veel gedronken. Is naar huis gereden. Is, heeft iemand is, is voor ongeluk bij dat ongeluk. En krijgt 10 tot 20 jaar gevangenisstraf. Dus ja, iets wat jou en mij kan overkomen. Uh, en in Amerika krijg je dat. 10 to 20 voor. Ja, dan ben je zuur. En dan moet je even uitleggen dat 10 to 20. Want ja, hoe zit dat, dat dus ook is 10 in? tot 20. En als je gedraagt, kan het 10 jaar zijn op zijn kortst, en het kan uitlopen tot 20 jaar. Ja, en dan ga je uh, onvoorwaardelijk of uh, voorwaardelijk hè na 10 jaar toch? Nee, dat weet ik niet precies. Volgens mij voorwaardelijk kennen ze volgens mij niet daar. Maar uh, nou ja, goed. je komt er wel of je komt er niet uit. Ja. En hoe kom je dan hier in deze uh, gevangenis terecht? Want dat wil toch iedereen, zou je denken, lekker met die nou, paarden? Nou, ze worden uitgezocht. Dus je kan het niet op, op, op aanvraag doen. Dus uh, als zij gewoon denken van dit is interessant voor die deze gevangenen, dan bieden ze dat aan. En dan uh, kunnen ze daarop in zijn. En je mag geloof ik geen uh, geweldsmisdrijf hebben begaan, hè? Of... Ja, maar ja, bij Gilbert weet ik dat niet. Nee, precies, want die ziet er wel zo eng uit. Ja, ja, ja. ja. De, dus je hebt ze geselecteerd... en inderdaad op basis van een, bijna een speelfilm scenario. Ja, ja, ja. ja, ik had natuurlijk veel jongens. Dus ik had een stuk of dertig. Dus uh, die, die heb ik gescreend... En, en gevraagd of ze mee wilden doen. Dus ja. Uh. En wilde je van iedereen op voorhand ook weten wat ze precies hadden gedaan? Ja, want dat is natuurlijk... Nou, voorhand niet, maar uh, in de film kom je het wel te weten aan het begin. Dus je loopt eigenlijk met de kennis die ik had van de jongens... in die 70 minuten kom je langzamerhand te weten... en zie je vooral uh, hoe ze zich gedragen of wie ze zijn. Ja, en uh, in het begin heb je dus die kennismaking... en dat doe je op een heel bijzondere manier... want je laat ze recht in de camera kijken. En ik dacht, hoe doet ze dat toch, want... Uh, volgens mij is er niemand die dat zo kan... dat je gewoon recht in, in die lens ja. je verhaal vertelt. Maar heb jij een... Nou ja, ik, ik was ooit in een vluchtelingenkamp. En dat is ook de reden waarom ik deze ge film gemaakt heb. Ik hou er niet van als mensen bestempeld worden... als zijnde een vluchteling of een gevangene, denk mm -hmm. ik. Nou ja, zo snel kom je niet van me af. Ik wil dan ook wel weten wat voor gevangenen of wat voor vluchteling. Dus ik had ooit in een vluchtelingenkamp gedraaid. En toen kwam ik er tijdens de research achter... dat het hele vluchtelingenkamp... Uh, zijn of haar gezicht niet in een grote spiegel had gezien voor een half jaar. Toen ben ik op het idee gekomen om een spiegel te gebruiken. waar je van één kant een one-way mirror. die dus ook in de, psycholo uh, in de psychiatrie Buiten. wel gebruikt wordt. Ja. Dus je kan er doorheen kijken. En, uh, Wacht even, is dat dezelfde spiegel als die ze bij een verhoor ook... Ja, uh, ja, ja. dus ja. je kan een camera achter de spiegel zetten. en als jij dan in het spiegel kijkt en je kijkt naar jezelf. dan kijk je. Recht Naar in de jezelf? lens, maar je ziet, niet, je ziet die lens niet. Nee, je ziet jezelf, toch? Ja, dan? je ziet jezelf. Ja. En sindsdien vind ik het prettig als ik een belangrijk interview moet doen. Ik heb altijd die spiegel bij me in mijn koffer waar ik ook ter wereld kom. En dan uh, doe ik eerst uh, uh, doe ik een confrontatie met hunzelf in de spiegel... en vervolgens doe ik het interview. Wat gebeurt er dan als je mensen uh, eerst in de spiegel laat kijken? Nou, dan zeggen ze soms vanuit hunzelf hele mooie dingen over zichzelf... Dus ik vind het natuurlijk eerst wel gek en dan moet je ze op zijn gemak stellen. En dan uh, komt er vaak wel een waar woord uit. Dus ik vind het bijvoorbeeld heel erg mooi dat Steven... die zegt, uh, dit is eigenlijk de tweede keer in mijn leven dat ik zo in de spiegel kijk. Uh, de andere keer dat het was, dat was zoveel jaar geleden. En toen had ik van mijn vader net gehoord dat mijn zus vermoord was. En toen ben ik naar de spiegel toegelopen. En toen keek ik mezelf aan en toen dacht ik... waarom overkomt dit mijn zus dat ze doodgeschoten is? Dus... Uh, en dat wist je toen nog niet nee, van hem? Nee, dat wist je dan nog niet. Dus ja, op een of andere manier, ook met Robert en Mary... Uh, brengt die spiegel mij geluk. Dus ik neem altijd eens. spiegel. En, um, um, dat snap ik dan toch niet helemaal. Want als je jezelf in de spiegel ziet... Word, worden de meeste mensen toch in, ongemakkelijk, dacht ik. Ja, maar ja, als je ze op je gemak stelt... Dan... Maar, maar stel je dan, zit jij dan ook gelijk achter die camera? En ik zit achter je... de spiegel, ja, ik zit En je achter... stelt dan wel een vraag? Ik ook. zit verstopt, ja. En dan krijg je een verhaal wat je zonder die spiegel waarschijnlijk niet had Ik gehad. weet het niet. Misschien krijg ik hem ook wel zonder spiegel. Maar ik vind dit een prettige manier van werken. Nou ja. en, uh, en, en ze zijn verbaasd. En, uh, en ik zit dan verscholen onder uh, een zwart doek. En dan vraag ik af en toe iets. Ja, want dat is ook wat je doet. Hè? Het zijn hele kleine vraagjes. Ja, en, uh, het ja is... ik vind de, de kracht van interview is uh, niks vragen misschien moeten we nu even, even stil zijn en dan nee. kijken wat er gebeurt. Ik nee. heb ook nog wel ergens een spiegel leren. Ja, ja, nee, maar uh, ja, dat dus vind ik. Uh, dat ja, dat vind ik ja, heel klein, heel klein en. Uh, ja, ik zei net gekscheren, in die Groningse inborsten ook kleine antwoorden geven, nooit te veel. Zeker niet te veel tekst. Voel je Gronings in dat opzicht? Ja. Of vind je dat. Uh... Nee, ik vind in die zin ben ik gewoon Gronings. En ik heb daar 25 jaar gewoond. En uh, ik vind het een prettige uh, manier van denken of kijken. Of uh, ja, niks. Nee, ja. Oh, is er ook een Groningse manier van kijken, denk nou, ik? Nou, is stil te observeren en dan zoals Henk met een soort. One-liner, het leven bezien. En dan zo raken. Ja, ja. <laughs> zo de kern raken. Met zo weinig woorden en zo weinig oordeel ook vaak. Dat vind ik wel een bijzondere manier. Ja, die, ben, die kom je in Groningen tegen, absoluut. Ja, en ja. dus ook in Nevada. En ook in Nevada. Ja, maar in die zin was er ook wel een connectie. Met, uh... Dat herkende je? Nou ja, dat, ja, dat vind ik prettig om zo iemand als Henk te ontmoeten. Is, uh, ja, mensen die bezien en uh, de kern kunnen raken. Mm. Ja. Hoe vond je uh, hun vertrouwen? Want die mensen staan natuurlijk echt niet te popelen op... Uh, een vrouw met een camera en uh, een crew erbij later. Dat weet ik niet. Kijk, je zit tien jaar vast of vijftien jaar vast. Mm -hmm. Je wordt natuurlijk altijd bezien als een gevangene. En op het moment dat iemand serieus wil weten hoe het met je gaat... weet ik niet of je, of je dan daar niet op zit te wachten... Of dat het juist niet heel prettig is, dat iemand gewoon serieus vraagt van hoe zie jij je toekomst voor je of oh, hoe kijk je erop terug? Je had zelfs het idee dat ze het prettig vonden, dus. Oh ja, zeker. Om hun. Ver... Ja, ze zijn niet. Uh... Nee, maar ik zou het ook prettig vinden, denk ik, als ik tien jaar vast zou zitten en zo iemand serieus vragen hoe het met me gaat. Heb jij nou het idee dat het echt iets uh, oplevert? Want... Ja. Ja. ja. Want ik... Het levert absoluut iets op. Het zou iets voor jou en mij ook iets opleveren. Want het is er gewoon een moment van bezinning. En, en je wordt zo ontzettend getest op je emotie. Als je agressief of zachterenig in, in zo'n ring komt met zo'n paard... dan reageert dat paard zo erg op het moment... dat je, wordt, je krijgt gelijk een spiegel voor je. Dus je wordt gewoon... Dan gaan we weer. Ja, je De spiegel. Ja. ja. ja. Je wordt echt getraind in je eigen gedrag. En, en dat is... Fantastisch aan die paarden. Daar, daar zit zo'n geheim achter. Nou, ik begrijp nu waarom mensen zo hun hele leven kunnen inzetten of, of bezig zijn met paarden. Het is uh, fascinerend. Ook zo'n paard totaal in stilte, maar die is zo zo sensitief. Uh, ik heb ook uh, voordat ik deze film ging draaien ook zelf even zo'n cursus gedaan hoe snel je een paard kan leiden. Of hoe, en als je dan niet meer de, je gedachten erbij hebben om een paard te leiden, laat hij meteen los. Oh ja? Ja, dan gaat hij meteen weg. Want dat is ook zo mooi hoe Hank Curry dat uitlegt in het begin. Ik heb dat nooit geweten, veel mensen waarschijnlijk wel. Dat je een paard nooit in zijn ogen moet kijken. Dan nou vertel jij het maar. Nee, want... nou, je moet een paard niet in zijn ogen kijken, omdat wij in feite zijn wij agressors. Wij hebben dus net zoals leeuwen de ogen naast elkaar staan. Dus niet op de zijkant van ons hoofd. En dat, dat, is, dat zijn dus voor paarden, is, is, is dat een bedreigend diersoort? Dus wij zijn een bedreigend diersoort voor een wild paard. Dus je moet, als je een paard in het begin traint, moet je hem eigenlijk nooit recht in de ogen kijken. Een wild paard dan, hè, mm -hmm. dan. Moet je nooit recht in zijn ogen kijken, want dan denkt hij dus dat je een leeuw bent of iets anders. Dus als hij je dan aankijkt, dat paard, moet je terug wegkijken, zodat hij weet van, oh je, je bent niet een uh, agressor. Ja, en als je dat dan maar vaak genoeg doet bij ja. zo'n wilspaard, Ja, en je geeft hem dan de, de, de pen, dan, dan uh, ja. Maar heb je er uiteindelijk ook zelf op gezeten nee, daar? Nee, nee. Dat durfde je niet. Of? Nee, maar ik, vond, ik had ook niet zo zin in dat commentaar van de jongens, natuurlijk. Als ik <laughs> <'n paard> <laughs> we hebben trouwens een fragment uit de, de film, dat kunnen we even laten horen. Oké, okay, let's hit just a little try en we zien wat er I used to be, like, gun ho and think crazy and always wanted to try stuff. And it just really mellowed me out, and I think way different than I used to. I don't know, it just changed the way of, the whole, way of my whole thinking. And, you know, I think about how I'm going what I'm going to do when I get out and how I'm going to react to things. You know, I know it's going to be different being in here about pretty good, almost four or five years of my life. And getting back on the street, I know there's a lot of things changed. Are you afraid? People, no. That's what you're doing to this horse. see? You're not telling him ahead of time what you're going to do and expecting him to do it. If you think more what you're, what you're, where you want to go and how you want to place his body, it's easier to do. See, I'm, I'm not going to allow him to dictate where I'm going to go, because I'm driving. Ja, vroeg ik je nou al hoe, hoe Hank Curry op dit idee is gekomen? En of hij op het idee is Nee, gekomen. hij is dus niet. Hij is gevraagd. Ja. Ja. En, en is het nu iets wat op meerdere plekken in Amerika uh, nee, gaat het is ja, Nee, het, het gaat wel op meerdere plekken ontstaan. Er is ook in Nederland zijn ze ermee bezig. Niet voor gevangenen, maar wel voor managers. Oh ja? Ja, managers van banken. En uh, mens, voor mensen die dus in een hoge positie zitten en moeten managen... daar is dit ook een hele goede... Uh, ja... Cursus wil ik niet zeggen. Maar het is interessant om, om je eigen gedrag weerspiegeld te zien in een paard. Want dat is wat er, wat er echt gebeurt. Dat je, want hoe. hoe ja, ja als manager moet je foc focussen, moet je delegeren. En eigenlijk zeg je ook tegen dat paard wat je wilt dat hij voor je doet. En daarin word je getraind of je daarin een, sterk, een zuivere focus hebt. Of heb je geen zuivere focus, zullen ze paard zal je niet volgen. Maar eigenlijk is dat met werknemers ook zo. Nou, het ja. heeft dus niets te maken met dat je als manager ook min of meer een gevangene bent. Nee, nee, het heeft nee, helemaal niet. Nee, nee. nee. Met inderdaad, dat je kunt focussen. En dat je focussen en dat je dat uitstraalt en dat mensen zien van oké, okay, hij wil dat ik het zo doe. Oké, okay, dan doe ik dat wel of niet, maar ik weet in ieder geval waar het om gaat. Ben jij een goede manager eigenlijk? Ik zie opeens een, een vrouw die inderdaad ook precies dat allemaal zo voor elkaar krijgt. Nou, ik kan, wel in, ik kan wel wat regelen. Ja. Ik heb wel een focus. <lacht> <lacht> ik heb wel een focus. Was dat er altijd al? Van wie heb jij het geleerd? Ik denk van mijn vader. Ja? Mijn vader was een zakenman, die was goed gefocust. Ja. Had hij dat, wat zou hij ervan hebben gevonden eigenlijk? Om... Ja, geweldig. Oh ja? Ja. Ja, nee, ik denk, ja. ja, hij is niet meer. Dus, hmm. uh, nee. Maar was dat ook iemand... Want ik kan me ook voorstellen dat de managers die nu aan het luisteren zijn... denken van hou eens even op, een wild ja. paard gaan temmen. Wat heeft dat in vredesnaam te maken met uh, het manager van een bedrijf? Ja, nou, dan kan ik alleen maar zeggen... ik nodig jullie graag uit om daar naartoe te gaan. Want het wordt een uh, bijzondere... Evenement. Ja. Wat ervoer jij zelf eigenlijk daar? Om daar te zijn en met die mannen in gesprek te zijn... en zo dichtbij ze te zijn? Nee, ik, um, kijk, ik, ik moest natuurlijk weten wat overal gebeurde. Dus ik, ik deelde, ochtends deelde ik drie zenders uit. En dan was ik de hele tijd online met drie van die, uh, drie van die jongens. Dus ik gaf vaak Henk en een van de jongens... waarvan ik dacht, daar gaat vandaag wat mee gebeuren. Mm -hmm. En dan schakelde ik constant met een kastje... De hele dag had ik die drie mannen in mijn oor. En als ik dan dacht van, hé, hey, dit kan nou interessant worden... dan ging ik met de koel ging daar naartoe. Want het is natuurlijk een vrij groot gebied. Dus je moet wel weten wat je draait en waarom. Maar wacht even, hoe kun je drie mannen tegelijkertijd in je oren? Je zendt ze, ja. ze en dat laat je binnenkomen. Eh, en dan heb je, ja, net zoals met een walkie-talkie, heb je 1, 2, spoor 1, 2 of 3. Ja, dus daar dan... kun je het dus schakelen. En dan ben je online met hun en dan kan je dus horen waar ze mee bezig zijn. En op het moment dat je dacht van, ja, dit wil ik, ja. dan ging je daar met de cameraman ja. naartoe? Ja. Ja, en geluidsman. Ja. Heb je één moment wat nu onmiddellijk in je opkomt waarvan je zegt: Goh, daar was ik zo blij mee. Toen hoorde ik dat en we zijn er onmiddellijk naartoe gegaan en toen ja. kreeg ik dit. Nou, dat, ik denk dat moment met Dien dat hij voor het eerst dus de halster om het hoofd van een paard legt. Oh ja, zo. En dat je ziet hoeveel geduld je moet hebben, enorm veel geduld om uh, dat voor elkaar te krijgen. Maar als, die, uh, ja, als het dan lukt, dat het een enorme overwinning is. En. Uh, ja, en dan is het natuurlijk ook heel mooi als je dan een interview houdt... met een jongen die ernaast zit en die dan zegt van... Uh, ik heb dit nog nooit in mijn leven gedaan. Iets, iets van het begin tot aan het eind, behalve uh, in, in termen van gevangenschap. Voor de rest heb ik, ben ik in mijn leven nog nooit iets begonnen en heb ik afgemaakt. En dat doen deze jongens natuurlijk. Het is een paard En aan het eind van de drie maanden is het een saddle horse. Dus ja. Je hebt echt wat bereikt ook. En dan komt ook het grote verdriet. Want dan heb je, en dat heb je ook in beeld gebracht... dan is daar een, een soort veiling. Maar ja. de, dan kunnen mensen een paard adopteren. En ja. dan gaan ze. Ja. Een verschrikkelijk moment moet dat ja. zijn. Hoewel ze daar ook, dus ik weet niet meer. Ja, ze doen dat natuurlijk in. ook stoer. Ja. Dus als je en zegt veel slikken als, ook. Ja, en ze kijken wel. En als je zegt vind je het erg, natuurlijk vinden ze het niet erg. Ik bedoel dat is ook geen vraag. Maar je hebt het al lang <laughs> gezien dat het heel erg is. Ja. Dus die vraag stel je ook niet. Maar je observeert gewoon met de camera en dan zie je gewoon dat het, dat ze het heel erg vinden. Ja. Die uh, mannen en die uh, gesprekken die je met ze voert. Hoe gaat dat... Ik bedoel, wat levert dat je op? Want ik neem aan dat je veel meer gesprek met ze hebt gevoerd... dan wat je uiteindelijk laat zien. Ja, de helft meer Ja. En wat heb je dan nodig? Waar ben je naar op zoek in dit geval? Nou, misschien naar een soort lifeline... Wat heeft, ik vind het interessant om van hun te horen. Wat heeft je hier gebracht en wat brengt je verder? Sorry, en... ik onderbreek jij, want ik uh, hoor net dat er verkeersinformatie is. Inderdaad, er is nog verkeersinformatie. In de regio Rotterdam-Den Haag loopt het nog vooral vast. Maar aan de noordkant van Amsterdam is er een ongeluk gebeurd op de A8 richting Zaandam. Voor het knooppunt Zaandam staat twee kilometer file. Linkerrijshoek is dicht en daardoor staat het vast op de A10 West richting Zaanstad. Vier kilometer voor de Koentunnel. Dan de regio Rotterdam-Den Haag. Op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag staat bij Delft-Zuid vier kilometer. En naar Rotterdam over de A13. Dat gaat niet, want die is nog steeds dicht... tussen Delft-Zuid en Berko en Roderijs... vanwege die brandende vrachtwagen van vanmiddag. Ze moeten een flink stuk weer opnieuw asfalteren... en Rijkswaterstaat verwacht dat ze niet eerder dan een uur of negen... pas de weg weer vrij kunnen geven. Verkeer staat vast tussen Knoppen, Prins Klausplein en Delft-Zuid... over zeven eh, kilometer zelfs. Verkeer vanuit Den Haag naar Rotterdam rijdt het beste om via de A12... en dan bij de afrit Gouda, dat is afrit nummer 11, keren... en daar dan de A20 richting Rotterdam. Nemen. Op de A20, maar dan in de richting van Hoek van Holland... daar is ook een ongeluk gebeurd. Bij Maasdijk is de weg dicht en er staat een file van 4 kilometer. Hey. Marjoleine Boonstra is eh, te gast. Ze is fotografe en eh, filmmaker, regisseur. De nieuwste film eh, die ze heeft gemaakt heet Among Horses and Man. En als u denkt, heb ik al eens eerder over gehoord, dat klopt... want hij is eh, bij het ITVA in première ja. gegaan... En uh, vanaf donderdag, dus in de Nederlandse filmhuizen te zien: film uh, waarin ze laat zien hoe gedetineerden op het einde van hun straf, alhoewel dat soms ook onduidelijk is of het al het einde van hun straf is. Uh, wilde paarden moeten uh, uh, temmen, uh, de, en, en leren dresseren. En. Um, uh, nou ja, er zijn prachtige metaforen in de film te zien. En er zijn niet alleen te veel wilde paarden in Amerika... er zijn ook te veel gevangenen. Dat is ongeveer de overeenkomst. Um, ik vroeg je net, want je hebt gesprekken gehad met, uh, met deze mannen... wat je vooral van ze wilde weten, wat je wilde laten zien. Nou, dat is wat ik zei... Uh... Ik vind het interessant om een soort lifeline in die mensen te ontdenken. Dus waar komen ze vandaan? Wat heeft hun hier gebracht? Maar vooral, hoe gaan ze verder? En, en, en, en ik denk dat het ook een thema in mijn werk is Keep On Stepping. Ik vind het, als iemand op een raar punt in zijn leven... ben ik gewoon heel erg gefascineerd om erachter te komen... hoe zo iemand verder kan of wil. Uh, zo, zo heb ik eerder een film gemaakt over uh, Bella Bela... waarin ik dichters vroeg hoe, hoe ze konden overleven in een veel te kleine ruimte met elkaar. Hoe je dat volhoudt. En dat die Russen toen antwoorden, uh, Wij zijn heel beleefd met elkaar gaan spreken. Uh, dus als we, ik ergens wilde gaan zitten, terwijl het al heel krap was... vroeg ik aan mijn buurvrouw, mag ik hier gaan zitten? Zegt, en dat veranderde die ruimte, fysieke ruimte totaal. Ja. Want daardoor uh, ja, creëer je ruimte. Dus ik vind het interessant om van mensen foefjes te horen. Stel dat ik in zo'n situatie ben... Uh, ja, misschien vertel je me iets waar ik mee verder kan of waar andere mensen in dergelijke situaties mee verder kunnen. Heb je het wel eens gehad? Zo'n heel duidelijk keerpunt in je, in je leven? Mm, niet, nou, ik heb wel een keerpunt in mijn leven was wel uh, veel meer in een, in een land als Af Afghanistan. Maar of dat nou een persoonlijk keerpunt was, dat ik niet meer wist hoe ik verder moest. Ik wilde daar graag vandaan op een gegeven moment. Maar... Nee, zo'n keurpunt wat, wat ik bij deze mensen zie, nee. Nee, nee. Het is dus niet zo dat je op zoek bent naar uh, trucs en foefjes. Zodat je... Uh, um, nee, want je hebt het nog niet meegemaakt. Het is meer nee, maar van... ik vind het wel leuk om elkaar te informeren... over hoe je kan handelen hm. uh, als, het, als je... Ja, het is een soort schaakspel. En dan kan je een andere pion inzetten. En ik ben benieuwd naar die pionnen die andere mensen inzetten. Dat vind ik fascinerend. Ja. Ja. We, we, bij deze mannen, we, welk foefje heb je geleerd? Of wel... Nou, ik vind bijvoorbeeld een heel mooi antwoord van Gilbert. Die, dat ik zeg, dan uh, stel ik dus een vrij lange vraag. Dan zeg ik, hoe kan je overleven? Je hebt geen baan, je hebt geen huis, je hebt geen auto. Hoe, hoe, hoe ga je het redden straks? En dan zegt hij, dat maakt het makkelijker. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, juist ik omdat het, het allemaal handel. niet is. Nee, dus hij heeft ook niks te verwachten. En dat uh, ja, vind ik het bijzonder. Meen jij nu ook te kunnen zien welke mannen onmiddellijk uh, terug zullen vallen, of bij wie het gelijk weer mis zal gaan en bij wie zeker niet? Uh, ja, dat kan je nooit zeggen. Kijk, ze zit ook veel drugs bij hoor. Dus op het moment dat ze weer terugvallen in drugs of. Uh, dan, ja, dan valt daar niks over te zeggen. Ja. Maar je kon wel zien... Ik, op, ik denk dat de hoofdrolspelers uit mijn film... allemaal wel een kant hadden om het overleven... aan de andere kant van de rivier, zeg maar. Ja. Ja? Terwijl ik ook dacht, ik vond het tegelijkertijd ook zo schrijnend. Want ik, ik realiseerde me, of je ziet dat ook zo, van, dat het daar zo prachtig is, ik bedoel, de omstandigheden zijn natuurlijk niet alleen maar prettig, want ze zitten daarmee, ik weet niet hoeveel, in stapelbedjes met iedereen hun eigen tv'tje, maar het is zo prettig gestructureerd en je hebt zo'n duidelijk doel, namelijk het temmen van dat wilde paard, dat het, uh, het lijkt me verschrikkelijk om dan weer in de grote stad losgelaten ja. te worden met al die vreselijke mensen en alles wat dan weer moet, dat je denkt van dat, dat kan helemaal, ze willen zo snel mogelijk weer terug, ja. toch? Ja. Ja, Gilbert was ook een paar keer terug geweest, de bad guy. Dus die kwam al voor de derde keer. En Bo, uh, Dean ook, die kwam al voor de tweede keer. Maar goed, je moet dan net wel weer gevraagd worden voor dat programma. Ik bedoel, jij kan niet zeggen, ik wil terug naar die paarden, dus ik doe iets wat niet mag... en dan ga ik terug naar die paarden. Ja, maar, maar iemand heeft dan toch nog steeds weer vertrouwen van dit, dit kan wat worden. Ja, of ze hebben gewoon een goede paardentrainer nodig. Kijk, op een gegeven moment moet je ook niet allemaal nieuwe jongens hebben... maar is het ook fijn als er een ja, goede trainer is. Ja, ja, dat is. zit er natuurlijk ook af, ja, want, want het zij is ook willen... commercieel belang. Nou, commercieel wil ik niet zeggen, want het is ontzettend low profile... maar ze willen wel zoveel paarden goed getraind afleven. Het, het is ook wel een eerder kwestie. Het ja, is eerder ja, een eerder je... kwestie dan een commercieel. Ja, ja, en als je dan een goede paardentemmer ertussen hebt... en die valt toch steeds weer terug, dan is dat bijna mazzel. Nou ja, steeds terug. Ik weet toevallig van hun dat ze, ja. eh, eh, ik bedoel, het is niet. Nou ja, Mazzold, ja, dan helpt dat natuurlijk als staat Henk alleen. En hij heeft wel dertig jongens en hij heeft ook veertig wilde paarden. En dat moet in drie maanden moet dat geklaard worden. Dus ja, dat is nogal een opgave. Ja. Ja. En hoe zit dat met dat fysieke contact? Want daar begon je net mee hè? dat was eigenlijk ja. jouw uitgangspunt uh, ja. toen je aan de film begon van wat gebeurt er met mensen als ze dat fysieke contact zo lang moeten missen als ze in gevangenschap zijn? En zo kwam je eigenlijk bij die paarden terecht. Ja, ja. Mensen en paard. Ja. Dus fysiek contact. Ja. Ja. Hoe, hoe ben je daar iets mee opgeschoven? Heb je in dat opzicht iets. Nou ja, het is heel bijzonder om een paard aan te raken. Door. <laughs> euh, dat had ik ook nog niet zoveel in mijn leven gedaan. Maar. Het is raar als je een zo harde wereld om je heen hebt. Van alleen maar stoere jongens die alleen maar de hele dag. Ze zitten ook de hele dag alleen maar hun spieren te trainen. Het hangt de hele dag aan gewichten ja. en dingen. Dus het is gewoon allemaal powerplay. En als je dan uh, zo'n zacht paard ontmoet iedere dag op een, als de zon weer opkomt. Ja, dan brengt dat je wel in een andere staat van zijn. Dat ja. is. Uh, dus, ja, en dat merk je bij de jongens ook en daarom kunnen ook zo, zo ook goed uitleggen waar ze nu staan in het leven. Ik denk dat de paarden mij hebben geholpen om goede interviews af te nemen. Dat weet ik wel zeker. We luisteren even naar Paul Weller. Weller, here's the good news. U luistert naar Kunststof. En vandaag is Marjoleine Boonstraat te gast. We spreken over haar nieuwe film die vanaf donderdag in de filmhuizen te zien is: Among Horses and Man. Um, ze heeft uh, nou hoe lang? Weken lang? Uh, Dagenlang? Hoe lang ja, ben je er eigenlijk? Week lang, geweest? drie weken. Drie weken. In drie, ja, op en af. Hè. Ja. Ja. Uh, in Nevada gefilmd. Gedetineerden, uh, die wilde paarden uh, moeten temmen daar. En dat levert allerlei prachtige uh, situaties op. En de mannen worden er beter van. Ik weet niet hoe Hank Curry dat op een gegeven moment zegt. De, de man die daar de leiding heeft. Uh, nou ja, ik weet het nou, niet. Nou, dat paarden bijzondere uh, uh, teachers zijn. Leraar. Ja, ja. En, uh, en, en jij zegt het mooie. Ja, ja. je wordt er een beter de... mens van. Uh, ja. De, ja. Iets, iets, uh, uh, uh, uh. Horses make good people. Ja, zoiets, ja. Ja, dat zegt ja. um, u. Nou, we, we spraken over dat fysieke contact, waarmee je dus in eerste instantie ook daarheen ging. Je, je was benieuwd hoe, hoe dat uh, zit als je zo lang in gevangenschap bent en je hebt geen fysiek contact. Nou, nou, laat je natuurlijk ook die beelden zien van hoe die mannen daar slapen op die stapelbedjes met ieder hun eigen televisie en, en een enorme koptelefoon, stel ik me dan zo voor. Heb je op een gegeven moment uh, durven vragen... of gevraagd naar het fysieke contact tussen die mannen onderling? Ja, ja, op een gegeven moment dacht ik, ik kan aan Gilbert wel vragen. Ik wist vanuit de Russische gevangenis dat het dus... Je wordt eigenlijk gewoon homoseksueel ingedeeld... als je in Rusland in de gevangenis komt. Dus je bent of de vrouw of de man. En, en, Bij binnenkomst al? Ja, dat schijnt behoorlijk... Uh... Tenminste bij Nizameddin Achmetov was het behoorlijk agressief. Uh, en daar vroeg ik, ik dacht, nou ja, dat wil ik ook wel weten hoe dat in Amerika zit. Dus ik dacht, nou kan Gilbert nou wel vragen, dat is dus de bad guy in de film, ja. of dat aanwezig is. Die heeft dat gelijk doorgebriefd aan Henk. En die zei, uh, ze zijn met hele rare film bezig, want ze vragen over uh, homoseksualiteit. Ik had het natuurlijk kunnen weten. Dat is niet een handig onderwerp in Amerika, maar goed. En misschien is het vooral niet in Nevada. En uh, toen zei ik, nou ja, wat voor film ben je hier aan het maken? Oh toen ja, die ik kwam gelijk naar je toe. Uit, ja. En toen zei ik, nou ja, ik zal niks in de film snijden wat je niet wil. Dus ik kom de film laten zien voordat de final cut is. En toen heb ik dat gedaan en toen was het goed. Maar uh, ja, dat is ook mooi hoe het gedrag in een andere cultuur uh, uh, ja, in, in, v, totaal verschillend is. Dat is uh, ja, en je kunt je afvragen of dat het, het gedrag is of dat het de buitenkant is. Want daar ben je dus niet, niet achter gekomen. Want doen ze het nu wel of niet met elkaar? Nou, misschien wel, maar ik kreeg de indruk dat het in elk geval minder gangbaar is als in, uh, in Rusland. En heb je daar een idee van hoe dat komt? Of hoe dat nou, zit? ik denk aanraken in Amerika is sowieso anders dan in Rusland. Russen zijn natuurlijk veel fysieker met elkaar. En ik denk dat. Uh, ja. Seksueel contact is in Amerika volgens mij ook anders dan in Rusland. Dus, uh, dat zie je alleen al als je gekust wordt door een Rus of door een, uh, door een Amerikaan. Ja. Dat is een groot verschil. Dat gaat er veel inniger aan toe daar in, uh, ja, in dus Rusland. Ja, totaal is het anders. Ja. Ja. Ja. Ja, dus dat is cultuur eigenlijk, gewoon een andere cultuur. Ja, Dus ze hebben die paarden echt heel hard nodig, begrijp ik hieruit. Ook in dat de Nou ja, ze gaat nou ja. er niet meer naar bed. maar... Nee, eh, nee ik, ik, volgens mij ga je naar je staf te ver. Nee, nee zo bedoel ik het natuurlijk helemaal niet. Nee, ben, maar dat je dat in elk geval iets warms en... Uh... Nou ja, je, ja, en te, ja, het zijn levenstrainer's, die paarden. Het ging eigenlijk steeds meer in de film ook niet over direct fysiek contact... maar wel dat je gewoon een levenstrainer tegenover je uh -huh. hebt staan die niet oordeelt. Ik denk dat dat de essentie van de film ja. is. Je bent gevangene, maar dat paard zal zegt dat niet of weet dat niet. En je wordt dus op het moment dat je met tegenover zo'n paard staat... word je op het moment gepakt door dat paard en niet op je geschiedenis. Ja. Het, het feit dat je onmiddellijk uh, zei van ik laat je uh, de film zien... voordat ik hem voor uh, de final cut. Is dat, uh, doe je dat vaker? De... Ja, ja, ik vraag aan mensen het vertrouwen. Uh, of ze openlijk willen spreken. En als ze willen dat het er niet in komt, dan hebben ze van mij... Uh... Ik heb hiervoor een film bijvoorbeeld met prinses Irene gemaakt. Daar heb ik het zelf tegen gezegd. Wees open, maar op het moment dat je bepaalde dingen niet wil, dan, dan, dan doe ik dat niet. Welke film heb je met Irene gemaakt? Uh, uh, Irene, een ander leven. En? Moest je daar wat uithalen? Nou, ik heb de kinderen geïnterviewd en dat vond ze niet goed geworden. Carlos uh, vond het niet goed, dus die uh, heb ik eruit gehaald. Had je ze ook met een spiegel geïnterviewd? Ja, ik had ze ook met een spiegel ja, echt? Ja. En dat werkte ook weer zo goed? Want het was nou ja, ik vroeg, juist heel goed dan, waarschijnlijk. Ik vroeg nou, of ze uh, hun moeder herkenden in hun eigen spiegelbeeld. En daar zijn Margarita prachtige dingen over. Maar, uh, maar ja, als je dat belooft, dan moet je dat doen. Dus, ja. uh, ze, dat is niet... Uh, en heb je het ergens in een kluis bewaard? Ja, het zit nog wel in mijn uh, computer. <laughs> Maar ik mag er gewoon niks mee doen. De beloofd is beloofd. Ja, ja. Maar ik houd het gewoon voor mezelf. Goed bewaren. Ja, ik zat... ja, ja. ja, raar is dat. Want dat zijn toch ook ingewikkeld. Ik begrijp het, want je wilt het vertrouwen en dat kan nou, Ja, ik je dan vond het al maar... heel bijzonder. Het is soms al heel erg bijzonder dat mensen mee willen werken. Ik bedoel, een ik, ik... film maak je met elkaar. Ik, ik, het grootste compliment wat ik ooit voor een film heb gekregen... was van Irina, dat ze zei... door jouw manier van vragen stellen... over alleen maar een zintuigelijke waarneming... kreeg ik niet de geëikte vragen... en daardoor heb ik andere emotionele laders in mezelf geopend. Nou, Dat vind ik een groot compliment. Ja. En dan denk ik, van, ik heb niet alleen haar bevraagd... maar ze heeft er ook iets aan gehad. We hebben met elkaar iets gemaakt. En dat is wat je wilt? Dat is wat ik wil. En ja, dat was bij deze jongens ook. Het, uh... Ja, want hoe ging dat? Je kwam dus terug daar met die film. Dat ja, is de en die jongens waren er allemaal kwam. niet. Oh, die waren er allemaal nee, niet. Nee, dit was heel vervelend. Ze hadden een rookverbod. Hey. Van de een op de andere dag was er een rookverbod gekomen in de gevangenis. En toen zijn ze zo geflipt allemaal. Dat ze zijn allemaal, uh, moesten allemaal naar een uh, ja, veel zwaarder uh, gevangenis terug. Dus, ze uh, hadden. Chris was betrapt met een fles vodka. Iemand anders had oh. uh, bij de buren een sigaret gevraagd. En ze kunnen op dat paard natuurlijk wel naar de buren rijden. En ze zijn gewoon allemaal betrapt. En ze zijn allemaal, uh, ze Wat een allemaal drama. Op... Ja, Dat was een groot drama. Maar goed, als je hier in Amsterdam van de ene dag op de andere dag een rookverbod instelt... Dat heb je ook een groot dingen. drama. Ja. Maar de, de hele boel was in opstand gekomen dan? Of... Nou ja, ze trok het gewoon niet. Ze trok het gewoon, uh, dat verbod niet. Dus ze, ze, ze zijn stiekem dingen gaan doen en zijn ze betrapt. Want ook in de film zie je ze toch ook op een gegeven moment roken? Ja, maar toen mocht ze nog wel roken. Was dat een joint trouwens? Nee, nee. nee. Ze waren wel aan het doorgeven. Ja, maar dat is omdat ze heel, heel weinig geld hebben... en heel zuinig met ze check en Dus dan delen ze Dus dan delen ze die dan uh, delen ze samen zo met sigaret. elkaar. Ja. We, we spraken Céline Linsen, iemand met wie je heel veel uh, samenwerkt... en zij vertelde ons dat je uh, heel intuïtief werkt. Zij is heel analytisch, maar jij helemaal niet... Klopt dat? Ja, ik denk wel dat ik heel erg op mijn intuïtie draai, ja. Dus bij documentaire maken ook fijn. Want je weet niet wat er gebeurt, dus je moet heel snel... en uh, alert en uh, intuïtief zijn werk gaan. Ja, maar je hebt toch ook documentaire makers die hele scenario's uitschrijven... en dat precies volgens het scenario gaan draaien? Nou, volgens het scenario lijkt me moeilijk. Dan is het geen documentaire. Dan is het toch echt wel bijna een speelfilm, waar we zeggen. Ja, maar dat kan je van deze film ook zeggen. Ik bedoel... Ik, Visueel is het een speelfilm met speelfilmmuziek, en, uh, maar het is wel documentair. Dus het is toch bij elkaar geraapt vanuit de realiteit. Mm. En er zijn geen interviews gedraaid, uh, hé, wat ik net vertelde, ja. vooraf. Dus ja, in die zin moet je gewoon op het moment, dan moet je snel reageren en erbij zijn. Die muziek is mooi trouwens, eigenlijk hadden we het moeten laten horen, maar goed, dat is nu te laat. Hele, waar heb je dat vandaan? Daar... Uh, Harry, de, Harry de Wit heeft dat gecomponeerd op de beelden. En hij heeft allemaal instrumenten uit die streek bij elkaar gezocht. Uh, en... Ja, ik bouw net zeggen, want het klinkt alsof het daar vandaan komt. Uh... Ja, ja, ja. ja het is, uh, ik, ik vind het heel bijzonder en het maakt de film ook heel erg van daar, weet je. Het is, uh... Dat is ook mooi als je documentaires, als je daar muziek voor kan laten componeren. Dat, dat maakt ook gelijk het, het tot een andere uh, documentaire. Ja. Waardoor die uh, meer bioscoopwaardig wordt, zeg maar... Je bent nu met uh, uh, deze Celine Linsen een, een speelfilm aan het voorbereiden. Al heel lang, ja, geloof ik. Al ja. vijf jaar of zo, ja. klopt dat? Ja, maar dat is normaal hoor, bij speelfilm. En wat moet dat worden? Nou, dat is een lang verhaal, maar uh, het, gaat, het speelt zich af in Oezbekistan. En daar, uh, Oezbekistan? Oezbekistan. Ja, dacht ik wel nog wel eens die kant op. Nou, ik vond er, er is een prachtig boekje van uh, Platonov, Daan. En uh, dat boekje heb ik al, al dat koester ik. Dat is een prachtig verhaal. En dat heb van ik aan van of Daan, daan, daan, daan. Met Dan. een z, ja. Zij. <coughs> en het gaat over een man die teruggaat naar zijn moeder. Uh, en zijn moeder is eigenlijk verworden tot, tot een dier. Dat heb ik aan Celine voorgelegd. Ik heb gevraagd: wil je hier misschien een, speel, uh, een speelfilmscenario voor schrijven? Ze dus, zei: nou ja, de, dit boekje vind ik. Te, Dramatisch, uh, in negatieve zin. Dus toen zijn we. Net, dramatisch is toch alleen maar goed. De, voor ja, ons nee, durven. maar. Uh, ja, het loopt slecht af. Te slecht. Ik bedoel, er zit geen sprankje hoop in het hele boek. Uh, en het is jouw favoriete boek. En het is een prachtig boek, maar voor een film is het misschien. Gaat het in, een boek is anders dan een film, natuurlijk. Dus Celine uh, heeft een uh, mooi scenario geschreven. Daar hebben we geld voor gekregen van het Filmfonds. En nog van andere fondsen, maar het hele bedrag, we hebben de helft bij elkaar nog niet het hele bedrag. Dus, uh... En nu? Wachten. Totdat er meer geld schiet. Nou ja, de, de producent is heel hard bezig om, om dat bij elkaar te krijgen. Maar het is gewoon uh, moeilijk om, om iets, zoiets tot stand te brengen. En dat is natuurlijk vooral heel duur, omdat je in Oezbekistan... Uh... Nou, in Oezbekistan is het verder heel erg goedkoop. Ja, dat begrijp ik maar. Dus een opraad... hele crew ja, daar naartoe. Ja, dat valt natuurlijk ook mee, want vliegen is het duurste niet meer. Dus je kan je geld snel terugverdienen als je in dat soort streken draait. Wat maakt het dan zo duur? V speelvermaken is gewoon duur. Mm. Dat is gewoon... Uh... Ja. En waarom moet deze film er nog komen, naar jouw idee? Of zijn er... Nee, ik geloof dat het een prachtig script is. En dat is ook, ja, het Filmfonds heeft het ook gewaardeerd en andere mensen ook. Dus laten we maar kijken of het lukt. Maar kijk, er moeten nou buitenlandse producenten bij. En dat, en dat is ja, dat is echt vechten om de bokaal. Want er is maar één of twee of drie bokaals die waarin geld zit. En, en er zijn heel veel mensen die iets willen maken. Dus. En is dat voor jou ook een deel van, van de lol? Want zoals gezegd, je maakt ongeveer twee uh, documentaires per jaar. Niet allemaal even grote films zoals je nu hebt afgeleverd. Maar um, je bent wel iemand die de hele tijd doorgaat... en het iedere keer ook weer voor elkaar krijgt. Vind jij dat ook een prettige bezigheid? Dat gedoe met die, met die geldschieters en producenten en fondsen? Nee, maar daarom heb je een producent. Ik bedoel, Valerie Schuit heeft het voor deze film prima gedaan... en. en uh... Die heb je heel hard nodig. Ik bedoel, Zonder producent kan je niet. Dus ja. ik, ik heb niet, uh, geen gedoe met geldschieters. Uh, er is ook wel vertrouwen door eerder werk. Uh, waardoor je ook wel iets op tafel kan leggen. Waardoor je ook niet steeds minder hoeft te, ja. hè, jezelf te bewijzen op papier. Wat natuurlijk altijd raar is. Je, je moet je op jezelf op papier bewijzen terwijl het om een film gaat. ja. Dus Hoe verhoudt die speelfilm zich eigenlijk tot, uh, tot de documentaires die je tot nu toe hebt gemaakt? Uh, nou, die zitten zelf soort kern in. De kern van Kurai, Kurai is: uh, als het leven tegenvalt, veranderen uh, de teleurstellingen in je leven in je hoofd. Er is bijvoorbeeld een mevrouw Souviani die zit op een kameel en die zoekt naar haar zoon, die, waarvan iedereen in, in Korailand weet dat hij overleden is. Maar zij heeft in, uh, zichzelf beloofd dat hij nog wel leeft. En je ziet haar door de film steeds zoeken naar haar zoon. Hij is bij een rivierbending overleden. En dat houdt haar op de been. Hm. Weer een van die voefjes om uh, ja. het leven aan te kunnen. Ja, ja. ja, om het net een slag te draaien, waardoor je denkt... Nou, zo, zo nou, lukt het dan ziet het, dan het wel. er eigenlijk nog niet eens zo heel slecht uit. Nee, nee, nee. Dan kunnen we ermee verder. Nou, ongeveer die tekst staat ook op jouw... Uh, Tegel, hè? Marjolein ja. Boonstra. Wat staat er? Kiepansstepping. Ja, in goed Gronings. Ja. ja. <laughs> Hoe zou je het in het Gronings zeggen, eigenlijk? Uh, Deurgaan, of ja. zo. Ja. Deurgaan. Ja, deur. deur ja. Het is maar net uit welke streek je komt. Dankjewel, je Marjolein. Vanaf donderdag is de film te zien in de Nederlandse filmhuizen. En zo dadelijk twee dingen. Margreet Rijntjes spreekt onder andere Emiel Roemer en besteed aandacht aan Kamp Westerbork over het behoud van de commandantswoning. Mooie avond verder. Tot morgen. Dank, mevrouw Boonstra. Dit was aflevering 2219. Morgen ontvangen wij Daniel Arends, de koning van de droge humor. Tot dan. Radio 1. Nee. Kenstof. NTR. Nee.